Een hele goede dag, lieve mensen. Jullie luisteren weer naar het segment, de podcast, de ervaring, de beleving, de emoties, de gevoelens uit de volkspot. En vandaag zit ik hier weer met de geweldige, de fantastische, de leuke, de gezellige, de vrolijke, de mooie Maya. Is te zeggen dus, zeg maar, dat je de, de eerste twee minuten van de podcast, dat je een kijker helemaal moet inpakken. En dat je dan een soort van uh, al moet zeggen wat er in de podcast gebeurt en dat je... Eigenlijk die eerste, die eerste momenten van de podcast, dat dat het belangrijkste is. Ja. Ik was eigenlijk... De eerste zin was ik al weggeklikt. Ja, toch wel? Nou nee, dat, dat is, is mooi om te horen. Wel, dat is lullig. Maar... Vooral omdat we zeg maar elke podcast met dezelfde zin beginnen. Dat is wel een dingetje. Oh ja. Nee, maar... <laughs> oh, ja. Okay. Ja, nou, voel ik me weer schuldig. Nou, dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Maar we gaan, we gaan vandaag weer lekker een sprookje doen. Ja. En Maya, vertel eens welk sprookje gaan we vandaag doen? Peter, Morris en de Duivel. Het is een sprookje van ongeveer 15 minuten. Uh, Nederlandse Antille. Oké. Okay. Een Duivelsprookje, een volksverhaal, een volkssprookje ook wel. En um, ja, um, pak je fles water, uh, een ezel aan de hand, en uh, pak je kaartjes maar. En uh, dan gaan we erin. En je denkt, waar, waarom heb ik het nou over een fles water en een ezel? Nou, dat zal je wel zien in het sprookje. Oké. Okay. Nu heb ik het toch gedaan, hè? Ja, dan, dan heb nu je... heb ik wel verteld wat er ongeveer... Nu heb je gedaan. toch een beetje geteased, stiekem. Ja. Maar goed, we gaan erin into de sprook. Yes. Let's go. Dit is het verhaal van Peter Morris en de duivel. En dit is het moment waarop je nog weg kan klikken. Er was een groot kaartspeler die Peter Morris heette. Op een zeer donkere avond had hij een ontmoeting met de duivel. En die wist dat hij dol op kaarten was. Hij vroeg hem om een spelletje met hem te spelen. Dat is goed hoor. zei Peter. Als ik maar met mijn eigen kaarten mag spelen. En uh, ja, ik weet niet. Uh, ik wil gewoon met mijn eigen kaarten spelen. Uh, als ik met jouw kaart speel, dan komt het vast niet goed. Hij pakte zijn eigen spel en hij speelde met de duivel. Het ging beter. Het ging slechter met Jack. Maar uiteindelijk won hij al het geld van de duivel. En de duivel die zei tegen hem. Ja, uh, kom er morgen maar om 12 uur in de hel opzoeken om mij uh, mijn geld terug te geven. Als je dat niet doet, dan neem ik je ziel. Peter, die nam zijn ezel, een fles water en wat eten mee. Hij reisde de hele dag, maar er kwam geen eind aan de weg. Toen de zon al was ondergegaan, zag hij een groot licht bij de berg. Hij volgde dat licht, en ontmoette een stok oud vrouwtje. En ze zei... Mijn jongen... Wat doe je zo laat aan de kant van deze wereld? En hij antwoordde. Nou, om iets te luisteren ik heb wat geld van de davel gewonnen hij moet, uh, en ik moet het terugbrengen, want uh, zo is de davel. Beste jongen, wat heb je met hem afgesproken? Zo is de duivel, zee? Dat is waar. Heb je nooit gehoord dat hij de vader van leugenaars genoemd wordt? Maar hij zegt dat hij drie dochters heeft en dat zijn dus mijn kleinkinderen. Ze komen elke ochtend naar de rivier om daar te baden. Morgen... Zul je drie duiven over de rivier zien vliegen en ze veranderen in drie vrouwen. Dat is de normaalste zaak van de wereld. En één van die drie zal haar jurk op een andere manier opvouwen dan de andere twee. Als zij in de rivier zijn, moet je haar jurk doorzoeken. Denk maar niet aan de morale kwestie van dit verhaal, want daar gaat het nu niet om. Het gaat om jou, Peter. Het gaat om jou. En dan zullen we een gouden ster vinden. Verberg die gouden ster. En als ze hem gaat zoeken, dan moet je haar helpen. Dan doe je alsof je hem gevonden hebt. Als je dan met haar meegaat, zal zij je beschermen. Zo. Ja, dat is intens. Dat is best wel intens. Die oma die zegt gewoon, joh, beroof mijn kleindochter ja. van de ster. Uh, ja. Dat is eigenlijk wat ze hier zegt. En dat kan je op meerdere manieren opvatten. En doe dat vooral ook. Zo gebeurde het. Het meisje kwam. Ze raakte haar ster Sterkwijd. kwijt. Ja, en ze zei dat ze haar leven zou willen geven om de ster terug te vinden. En Peter, die vroeg haar. Wat ben je verloren dan? En zij antwoordde. Hé, hey, wat doe jij hier nou? Ik was net in bad. Ik ben mijn ster kwijtgeraakt. Heb jij hem gezien? Nou, uh, ik weet niet waar je het over hebt hoor. Ik ben hier gewoond en ik uh, let mij niet op mij. Maar uh, hoezo vraag je dit? ik ben mijn sterker. Ik, ik, ik was hier net in mat in de rivier. En als ik hem vind, wat geef je me dan? Dan geef ik je zo'n groot gift dat ik je het niet eens kan vertellen. Dat is wel heel groot. Ik ga even een stukje van je weglopen, oké? Okay? Hij liep een stukje van haar weg naar waar hij de ster verstopt had. En hij haalde hem tevoorschijn en zei... Hé, hey, moet eens luisteren. Is dit soms wat je zoekt? Ja, En waar ga je nu heen dan? Ik ga naar de hel. Nee, dat is geen grapje hoor. Ik ga echt naar de hel. Om de duivel zijn geld terug te geven. Hij zal je aan het werk zetten. Wat zei je? Dat hij je aan het werk gaat zetten. Wat is, waarom dan? Nou ja, dat is, uh, nou de duivel ja. dat is dus mijn vader. Nee, meen je niet meisje. Ja. Is dat echt zo? Ja. Jeetje mina. Dat is mijn papi. Godsamme. Dat is, dat is uh, Satan. Satan. Satan. Dat is mijn, mijn, mijn bloedeigen fascia. Is, ja. <laughs> ja. Ja. Maar, eh. Uh, hey, ja. moet je eens luisteren. Ik heb hier sigaretten. Heb jij toevallig een... Uh... Lucifer voor mij. <laughs> dat is wel leuk, hè? Heb je, ja. je wel eens gehoord? Nee. Oh, oké, okay. want Lucifer is ook Satan. Weet je, snap je dat? Hè? Is je vader. Nee. Oh, snap je niet? Oké, okay. maak niet uit hoor, gaan we verder. Ik noem hem altijd uh, Duiveltje. Duiveltje Papa. Ja, Duiveltje okay. Paps. Hij kan gebeuren. Ja. Laten we verder gaan. Oké. Okay. Maar uh, ga je dus aan het werk zetten? Nou, oké. Okay. En wat voor werk ga je ook laat doen, doe het gewoon lekker niet. Blijf er vanaf. Ik zal er vanaf blijven. Ja. En ik zal het dan voor je doen. Oh, dat is, dat is lief. Ja. Maar hij is laf. Laf? Ja. En je moet nooit laten zien dat je bang voor hem bent. Ik ben ook helemaal niet bang hoor. Ja. Dus wees maar een beetje grof oh, tegen grof, hem. Oh, grof. Oh, grof kan ik wel doen hoor. Ja, ga ja. maar lekker grof doen tegen hem. Nou, zullen we afscheid nemen? Ja. Oké. Okay. En ze nam afscheid van Peter. Nice. Peter, die volgde haar. En hij kwam bij de poort van de hel. Hij liep de trap af en groette de duivel. Wel, alle hellen vuur en vervloeking. Kom hier. ...en haal het zadel van mijn paard! Zei de duivel. Nou, kan je erbij? Nou, misluister, als het zes keer zover was... ...zei Peter... ...dan zou ik mijn hand moeten uitsteken. Hé, hey Peter, pak een stoel... ...zei de duivel. Peter, toen je in die andere wereld was... ...heb je ze vast wel horen zeggen... ...de duivel heeft me dit laten doen... ...de duivel heeft me dat laten doen... ...en ik ben niet eens in de buurt geweest. Peter, ik val ze niet lastig hoor, Peter. En ze zeggen dat de hel heet is. Nou... Zou je een koelere en aangenamere plek hier willen? Nou, daar heb je wel een punt, duivel. Ja, daar heb ik een punt, ja. Moet je even luisteren. Ik heb gelijk. Je hebt niet gelijk, ik heb gelijk, Zij hoor. zijn niet dat je ongelijk had, duivel. Je, nou, gewoon luisteren. Dochter van de duivel die zei tegen Peter dat hij niet stil mocht blijven zitten in zijn stoel en dat hij altijd moest blijven schommelen, omdat de duivel een duiveltje onder de stoel had verborgen om hem te verbranden. Om Peter te laten ophouden met schommelen, veranderde de duivel het duiveltje in een kat. De stoel ging op de kat staan en de kat die begon te klagen. Miauw, miauw. Peter, je verplettert mijn kat. Ik zou mij naar God gaan als ik jou kon verpletteren in plaats van je kat. Je namelijk verdomme niet horen, zei de duivel. Ik zou naar God gaan als ik jou kon verpletteren in plaats van je kat. En de duivel die riep zijn dochter bij zich. Hé hey, hey Lizzie, hey, het lijkt erop uh, dat uh, Peter meteen gewerkt. Papa, als je dat zou willen, dan zou ik naar God toe gaan. Ah, Nee, mijn dochter. pa moet uh, de uitdaging van zijn dochter aangaan. Hij vertelde zijn dochter dat ze elk een mooie taart moesten maken. Maar Lizzie moest de mooiste maken. Hij ging ervan uit dat Peter de mooiste taart zou kiezen. Maar Lizzie die zei tegen Peter dat hij niet de mooie taart moest noemen. Even een kapotte taart bij, zei Peter. Ik wil deze. <laughs> Oké. Okay. Ik, vraag, ik, vraag, uh, ik vraag jou: uh, als, je, als je een vrouw uh, uit kon kiezen. Ook een lelijk of je dan ook een lelijke zou nemen. Nou, ik maak zelf wel uit wat ik heb voor Duivel, je kunt niet voor mij kiezen, ik kies zelf wel. Nee, maar ik wil dus vragen, hè, van als jij een vrouw zou kunnen kiezen, zou je dan een lelijke kiezen of een mooie? Ja, ik kies zelf wel, Duivel, ik kies zelf wel. Oké, okay, nou, ik, ik weet niet waarom je zo doet. met God voor de domme bij mij te gast. Ik zei net, ik kies zelf wel, Duivel. Oké. Okay. En de Duivel die zei... Ach, mijn dochter Lizzie, het lijkt erop dat ik vandaag... Een helve de goede tegenstander heb ik moed. Hij doet het zo goed, hij gaat tegen alles in wat ik zeg. Maar ga in de kelder een fles van de heetste rum voor me halen en ook een van de koudste. Geef de hete aan Peter en de koude aan mij. Ah, Lizzie die bracht twee flessen. Eentje was gevuld met rum en de ander met water. Ze gaf het water aan Peter en de rum aan haar vader. Peter nam zijn glas en die schonk het halfvol. En de duivel die vroeg... Petertje, Peter... Kom je drinken toen je aan de andere kant van de wereld was? Nou, Peter die zei... Wat is dat nou weer voor vraag? Kom je drinken toen je aan in de andere wereld was? Is dit je vraag? Ja, dat was mijn vraag. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die nog meer rum op kan dan ik. Ik weet zeker dat je meerdere vandaag bent tegengekomen. Ja. Je, je kijkt heel verward terwijl je al deze stemmen. Ja, neemt. maar dat is dus totaal. Ja, ja, ben jij ja, niet verwacht Ja, nou, kijk, het is heel dat simpel. Is Eerst maakten ze taart en nu ja. gaan ze een drinkwedstrijdje ja. houden. Ja. Dus dat is op, precies wat dit is, dit is, dit is ik. zijn allemaal zeg, per logische per dingen perplex. voor als je kaartspelletje van het duivel wint. Perplex. Ja, dit, is, dit, is, dit zijn ervaringen hoor. goed, Peter die dronk zijn halve glas leeg. En de duivel die sprak. Als een jongeman, als jij een half glas op kan, dan kan een oude man, als ik, een heel glas leeg drinken. Ja, Hij vulde zijn glas en hij leegde het. En Peter die zei... Als een oude man als jij een heel glas op kan, zie ik niet waarom ik als jongeman niet eens anderhalf glas leeg kan drinken. Als jij anderhalf glas op kan, snap ik niet waarom ik er geen twee op zou kunnen. En toen begon het hoor. Toen begon het, toen gingen ze echt. Ja. ja en Peter die zei... Als een oude man als jij er twee op kan, dan zie ik niet waarom een jongeman als ik er geen twee en een half op zou kunnen drinken. Hé, hey, als, als jij twee en half op kan, dan moet ik er drie op kunnen. Peter, Pe ik ben Peter. Als een oude man, als jij er drie op kan, dan zie ik niet waarom een jongeman als ik er geen drie en een half op zou kunnen drinken. Hé, hey, uh, als jij er drie en een op kan, dan kan ik er vier op. En toen de Duivel zijn vier glas geleegd had, viel de jacht erover. De dochter ja, zei tegen nou, Peter. Nou ben ik echt absurd. Ik vind het raar, want de duivel wist van tevoren dat, dat hij Peter water had gegeven. Nee. En hij zelf rum. Nee, de duivel dacht dat Peter ook rum had. Alleen die dochter die oh, al Peter die had water had gegeven. Vader, die had met shit gefokt. Ja. Die, die, hier die zit haar eigen vader te bedriegen. Die zit gewoon kaart te pranken. Uh, die heeft geleerd van haar vader zijn streken. Ja, echt en wel. En dat is het moraal van het verhaal. En hier eindigt het niet. Want we gaan nee, verder. We gaan gewoon nog kaart verder. Want de dochter die zei tegen Peter dat hij de wagen met goud moest vullen. Zij kwam achter hem aan. Haar vader had twee nesten ganzen. De ene had drie eieren en de ander vier. Jezus. Ja, ze nam het nest van de, de vier. vier. Ja, en ze laadde de kar vol goud en toen ging ze met Peter mee. Hup die kar op. Ja, toen haar vader bijkwam van zijn roes ontdekte hij dat Peter en zijn dochter er vandoor waren gegaan. Hij ging naar zijn kar en hij keek in het ganzennest en hij vond slechts drie eieren en zei: Petertje, Peter, hé hey, Peter, kijk eens achterom en zie eens wie er achter je rijdt. Ik ben zo, uh, ik zie zoiets kleins als een vogeltje, zei Peter tegen de duivelsdochter. Dat, dat was volgens mij de, de, zij moest, de vrouw moest zeggen: Peter, kijk eens en kijk eens achterom. Maar het maakt niet uit, we gaan gewoon verder. We gaan gewoon verder. Gaan. Dat is mijn vader, zei ze. En ze brak een ei en er ontstond een hoge berg. De duivel kwam bij de berg en die brak ook een ei. En daardoor verdween de berg weer. Want dit is hoe eieren werken. Nou, het meisje een dat, brak een tweede ei. En daar kwam een hele grote brede rivier uit. En die duivel, die brak ook een ei. En de bedding die viel gelijk weer helemaal droog. Dus dat meisje, dat brak nog een ei. En er kwamen hele ruige heuvels uit dat ei. En die duivel. Die brak ook een ei. En de, en de heuvels die verdwenen weer. maar nu had haar vader geen eieren meer. Maar zij. Zij had nog wel een ei. En toen ze achterom keek. En ze zag hem. Sloeg ze het ei zo. Pap, stuk. Pap. Ja. En een gedeelte werd een rivier. En een gedeelte werd een berg. En een ander deel werd de zee. En de duivel. Die zag dat. En hij ging terug naar de hel. Hij riep alle duiveltjes bij elkaar. En hij riep. Doorwerken nikkers... Nee, dit... Dat is... What the fuck? Oh, dit sprookje wordt alleen maar gekker. Nee, maar dit kan niet. Ja. Het, nee. kan, het kan niet, maar dit, het, het, zo het is het ooit geschreven. Oh. Ik zei toch dat er iets mis was met dit sprookje? Dit is een hoop er staat doorwerken met... nikkers. Geef ze er van langs drijver. Nou, en hij ging naar de top van de so. berg. Hij ja, veranderde zichzelf in een haai. Een haai. Dat is waarom ze zeggen dat een haai mensen eet. Want de duivel die woont in hem. Ja, maar alleen de great white shark eet mensen. Voor de rest zijn ze allemaal niet echt gesteld op mensen omdat ze het zien als bedreiging. Ja. Dus dat is ook weer een inconsistency. De meeste ja. haaien die gaan niet voor mensen. Ja, maar de duivel die woont in de haai nu. Oké. Okay. Hey. Toen... Hey, komt kom de, kom de ene vis de andere vis tegen. Zegt de ene vis haai. Zegt de andere Waar? Nou, toen Peter thuis kwam, bouwde hij een huis. En hij was verloofd met een vrouw. Terwijl hij de dochter van de duivel bij zijn moeder <lacht> achterliet. <lacht> en toen de tijd van het huwelijk kwam, ging hij naar het feest. Voor de plechtigheid werd voltrokken, kwam iedereen bij elkaar in het gastenvertrek. En een meisje vroeg of ze iets mocht zeggen. En iedereen vond het goed. Niemand had er iets tegen. Nee. En ze zetten de gouden haan Dat en de wel... gouden nee, hen op even... de tafel. Dat is wel weer apart, hè? Wow. Iedereen vond goed dat het meisje iets moet zeggen. Ja. Dat is prima. Ja. Maar er staat wel doorwerken, nikkers. Ja. Dus een vrouw mag gewoon wel praten. Ja. Het dus komt een beetje van hetzelfde, toch? Dat het, zeg maar vrouwen haten en dan ook racisme. Maar, maar vrouwen zijn wel prima. de uh, sprookje discrimineert maar half. Ja, blijkbaar. Ze ja. <laughs> dus gaan niet met een gestrekt been erin. Nee. Ja, dus een gebogen beentje. Gewoon een gebogen ja. beentje. Gewoon een knietje. Gewoon gelijk ja, een geluidig knietje. verdomme. Ja. Maar goed, iedereen vond goed dat ze wat ging zeggen. En ze zetten een gouden haan en een gouden hen op de tafel. En dan gooiden ze een gouden graankorrel voor ze neer. De hen die pikte de haan en ze zei... Ah, jij ondankbare nietsnut, weet je nog dat ik mijn vader rum gaf en jouw water... En ze gooiden nog een gouden graankorrel neer. En de haan die wilde hem oppikken. Maar de hen die pikte hem weer en ze zei... Jij ondankbare nietsnut, weet je nog dat jouw rijkdom... ...komt uit het werk van mijn vader. En Peter die zei... ...dames en heren, het is nu tijd dat ik u even goed ga toespreken. Als u een oud slot had, en het was ooit een goed en betrouwbaar slot... ...en u had de sleutel voor dat slot, en u kocht een nieuw slot... ...met die sleutel die erbij hoort, zou u dan het oude slot weggooien? En de gasten die zeiden... Nee, meneer Morris. Nee, meneer Morris. Want het oude gezegde loopt. Nieuwe bezems vegen schoon. En hij nam de duivelsdochter tot vrouw en liet zijn verloofde achter. En zei, ik rook niet als Peter R. de Vries. R. De Vries, kom van de streets als Peter R. de Vries. Nee, ja, laat dat, maar. Dat, uh, ik weet niet waarom u begint te rappen, maar dit was dus zonder dat rapgedeelte het einde van dit sprookje... Um, ik vond het een erg eenofig sprookje. Ik vond het een... Uh, ja <laughs> Ik vond het erg emanciperend. En het was erg emanciperend. Ik vind het fijn dat hij zijn verloofde dumpt. Yeah. Om uh, met de dochter van de duivel er uh, vandoor te gaan. Knallen. En... Uh, ja. ja. Wat moeten we hierover zeggen? Sorry trouwens ook voor, voor dit alles. We zijn echt naar een nieuw dieptepunt gezakt. <laughs> Misschien moeten we echt de sprookjes gaan doorlezen voordat we ze doen. Maar dit vind ik wel heel grappig en erg spontaan allemaal. Zie je nog wat er highlighted staat nu nog steeds? Ja, ja, okay. ja je maar... bent wel geobsedeerd, hè? <laughs> Dat is echt niet goed. Maar het klopt, want het is een sprookje over de duivel uit de Nederlandse Antillen. Ja, en ik bedoel, ik zou het niet vreemd vinden als de duivel blijkt racistisch te zijn. Maar als, <laughs> wacht even hoor, als het sprookje uit de Nederlandse Antillen is... Ja. Dan is Peter Morris waarschijnlijk een gekleurde man. Dat zou wel kunnen. Dan is de duivel waarschijnlijk een gekleurde man. Want het is een sprookje uit de Nederlandse Antilles. Dus waarom zou de duivel dan niet gekleurd zijn? De duivel is toch altijd rood? Dat dus is ook een kleurtje? Ja, nee, maar... Met van die horentjes en zo. Maar waarom... Ja, snap je waar ik heen wil, of niet? Want iedereen, is, iedereen is gekleurd daarin. Dus dan waarom zouden ze dan zeggen doorwerken... N-word, ook al heb ik het veertig keer gezegd net al. En jij, heb jij het al eens gezegd, of niet? Wat, niggers? Ja, da, dat. Heb je het eerder gezegd in het sprookje? En volgens mij waren we allebei erg verbaasd dat de doorwekker niggers stond in het, ja. het sprookje. Ja. <laughs> Denk je dat we je flag voor gaan krijgen? Ja, vast niet. En in het ergste geval wel. Ja, en dan krijgen we publiciteit en dat is waar we voor leven. Ook al hebben we onze hoofden niet en zijn we anoniem. Ja, echte publiciteitshoeren. Ja. Dat is wat we zijn. Roeren voor de publiciteit. Dus uh, deel ons op uh, Facebook. Ja. En Hives. Zeker. En, uh, en MSN. Stuur ons ook eventjes uh, linkjes door over MSN. En vind jij dit nou echt niet kunnen wat we hier hebben neergezet? Dat kan. En ben je nu echt bang dat je 20 minuten van je leven nooit meer terugkrijgt? Dat kan ook. En die krijg je inderdaad ook nooit meer terug. Allemaal de waarheid. Vind je dit racistisch? Dat kan ook. Um, Deel dit, uh, ja, deel dit fragment uh, zeker dan met mensen waar... Zo ja, veel mogelijk. zoveel mogelijk op, uh, ja. op Twitter en zo. Zeg maar, dit kan niet. Ja. Dit kan echt niet. Als, als je op Spotify luistert, kan je ja. ook op het delen knopje klikken. Ja, dan en dan, je dan gewoon, link, kan je het whatsappen je delen, naar mensen als je dat wil. En dan stuur je dat naar je vrienden, en naar je oma ja. en zo. van, dit kan echt niet. Luister ja. dit. Dat ja. racistische stukje erin. Ja. En dan kunnen jullie er ja, allemaal boos over doen ja. met z'n allen. En en, maar wij, wij we... lezen alleen wat er staat. Ja. Hè? wij, wij lezen het, gewoon ja. een sprookje voor en dit staat letterlijk in een sprookje. Ja. Dus, uh, dus dat was hem hier voor vandaag. Ja. Trouwens, ik wil me niet verder indekken hoor. Ja, ik vind het helemaal mooi. Ja. Ik zeg gewoon, dit is het eind. Dit is het eind. Eind goed, al goed. En het is niet het eind van ons, want wij gaan door. Wij blijven doorgaan, wij zullen nooit stoppen. Nooit. Zendtijd. Geef ons meer zendtijd alsjeblieft. Kippie.